Israël in de psalmen, dat is het onderwerp wat we behandelen in deze nieuwe serie Eindtijd en profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom ook in deze nieuwe aflevering. Israël in de psalmen. Wat, uh, hoe vaak komen we dat tegen, Israël in de psalmen? Bijna overal. De psalmen zijn in eerste instantie de liederen van Israël. Mm -hmm. En ook in de psalmen zit ontzettend veel profetie. Ja. Het, het probleem is dat er de laatste tijd zo weinig belangstelling is voor het profetisch woord. Is dat zo? Want wij ja. hebben toch wel heel veel kijkers die uh, nou, dat, toch dat heel is dan, regelmatig dat kijken is naar de, de. profetie. Dat is dan de heilige Gideonsbende, okay. die dan toch nog een klein beetje belangstelling ja. heeft Maar Ja, gehoord. dat is best een hele grote bende volgens mij hoor. Want als je kijkt naar de cijfers uh, van, van, van programma's die op uh, onze uitzending gemist gekeken worden, zijn er dus zo duizenden per maand programma's die worden uh, opgevraagd. Nou, die missen dat niks. Nee, je moet ook niks missen. Je nee, houdt het ook bij wat ja, wij nu doen. Maar men beseft te weinig ja. dat bijna de hele Bijbel staat vol profetie. Ja. In de psalmen mm -hmm. noemde ik net al, ja. maar ook de verhalen hebben ja. profetische betekenis. Ja. Neem het verhaal van Jozef. De hele geschiedenis van de Heer Jezus hier op aarde wordt daardoor mm -hmm. weerspiegeld. Maar vinden mensen het moeilijk om de profetie te duiden? Is ook moeilijk. Is ook niet moeilijk. Daar heb je ten eerste de Heilige Geest uiteraard voor nodig. Ja. En zijn voorlichting. Maar je hebt daar ook een sleutel voor nodig. Mm -hmm. Want, kijk, die kamerling, dat was die hoge Ethiopische beambte, ja. een minister van Financiën mm -hmm. geloof ik, die was naar Jeruzalem gegaan ja. om het woord van God te zoeken. Ja. Hij had zelfs een, een, een Torahrol van Jezaja gekocht mm -hmm. en die zat hij te lezen. Hij ja. begreep er geen fluit van. Nee. Dus God stuurde hem Filippus en die gaf hem een sleutel. Dus als je het niet be begrijpt, moet je een Filippus hebben om je dan moet je, Ja, dan moet je, en, en die, dat is voor ons ook de Heilige Geest. Ja. Maar en die gaf hem een sleutel, want er staat, hij predikte hem Jezus. Ja. En toen was hij weg en de Kamerling reisde zijn, uh, maakte zijn reis verder vol vreugde. Ja. Nee? Nou, en zo is er voor onze tijd ook een sleutel om te begrijpen wat er profetisch aan de hand is. Mm -hmm. En die sleutel is dat God bezig is met Israël terug te brengen... Uit alle volken, uit de ballingschap, en dat zien we met onze eigen ogen, hm. dat God bezig is het land te herstellen. Ja, want hoe is die status nu dat, dat uh, de, de Joodse bevolking allemaal terugkeert naar, naar Israël? Is dat nog steeds bezig? Dat is nog steeds bezig. De stam van Manasse, die komt uh, terug, die zijn ze aan het terughalen. Manasse, en dat komt uit India? Of dat zo? komt uit Noordoost-India, ja, ja. Mizoram en Manipur. Mm -hmm. Na 2700 jaar, na 27 eeuwen, zijn het nog steeds Israëlieten gebleven. Nou, dat is sociologisch een onbegrijpelijk wonder, is het? Mm. En dat die mensen nog steeds Israëlieten ja. zijn. Nog Israëlitische namen hebben. Nog gewoontes overgehouden hebben uit, uit de Bijbel. En, en de volgende stap zal zijn dat ook Ephraim terugkomt. Maar nou, daar zullen we een volgende psalm al over hebben. Die, we spreken ook over Ephraim. Ja. Die Want dat staat allemaal genoemd in Gods Woord. Dat zat allemaal in Gods poort. En de Heer Jezus, die zegt ook waarom profetie, dat vroeg je net, ja. waarom profetie? Ja. Want daar heb ik een, een, een tekst voor opgezocht, die staat in Johannes 13, mm -hmm. en er staat, nu, zegt de Heer Jezus, zeg ik het u vast van tevoren, mm -hmm. over zijn dood en zijn opstanding ging dat, ja. waarom, o, ik zeg het u voordat het gebeurt, opdat jullie, als het gebeurt, geloof dat ik het ben. Ja. En dat zegt hij nog een keer, een klein eindje verder zegt hij dat. Uh, precies hetzelfde. En dat moet ik even kijken. Ja, dat is Johannes 14, vers 29. En ik heb het jullie gezegd, voordat het gebeurt, opdat jullie geloven mag dat als het gebeurt, dat jullie weten dat ik het ben. Ja, dus... Nou, dat is nu ook. God die heeft alles in zijn woord gelegd. Ja. Verleden, heden en toekomst is in het woord. Ja, want ik ken een, een eenzelfde tekst van die strekking uit Jezaja. Uh, ja. Als ik Jezaja 42 bijvoorbeeld lees, uh, dan, dan staat uh, het vroegere, zie je, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig ik u aan, voordat zij uitspuiten, doe ik u ze uh, horen. Ja, dus God zegt ook daar, al in het Oude Testament, van luister eens, ik kondig nieuwe dingen aan, maar voordat het gaat gebeuren, zal ik het je laten weten. Ja, en, dat... en hij doet geen ding of hij legt het uit aan zijn verkondigers, zijn profeten. Ja. En zo kunnen wij, door de kennis van het profetisch woord, en waarom begrijpen de mensen niets van het wereldgebeurtenis, mm -hmm. waarom begrijpen ze niets vaak van de Bijbel, omdat ze het profetisch woord niet kennen. Ja. En daarom gaan mensen naar waarzeggers, om, om, om een beeld te krijgen van de toekomst, maar ze moeten bij God wezen, want hij belooft dat hè, dat het hij staat het, zal allemaal, laten zien. het staat allemaal in de ja. schrift. Ja. Niet de psalmen, de verhalen. Ja. Neem nou het verhaal van Jona en de walvis. Mm -hmm. Dat haalt de Heer Jezus zelfs aan. Ja, klopt. Als feit dat hij drie dagen en drie nachten in het graf zou, zou liggen, zijn lichaam tenminste. Ja. Nee? En, en, en, en zo hebben de verhalen, eh, zo hebben ook de geschiedenis, alles heeft profetische betekenis. Ja. Maar om dat te duiden, zeg ik net, heb je ook een, een sleutel nodig. Ja. En profetie is zo ingewikkeld omdat Gods woord eeuwig is. Ja. Kijk, die profeten, die hebben veel meer gezegd. Obadja die heeft niet alleen maar zo'n klein hoofdstukje gemaakt... Maar die heeft veel meer geprofiteerd. Ja. En Malachi ook, en Zachariah ook, en Haggai en allemaal. Maar wat geen betekenis meer had, wat in die tijd absoluut vervuld zou zijn, dat laat God weg uit de schrift. Ja. Alleen dingen die vandaag, maar ook honderd jaar geleden, profetische betekenis hadden, dat heeft God in de schrift gelaten. Ja, dan nou heb, nou heb ik een... een uh een vraag daarover, want uh, je zegt van ja, je hebt een sleutel nodig. En wij weten natuurlijk dat die sleutel de Heilige Geest is. Die onze ogen opent, onze oren opent en ons natuurlijk verstaan wat in Gods woord staat. Ja. Maar hoe zit het dan uh, met, de, met de Joodse bevolking die een verblinding over zich hebben gekregen? Kunnen die het profetisch woord wel begrijpen? Uh, tot op grote hoogte. Uh, het enige wat aan Israël nog onthouden is, mm -hmm. dat is de identiteit van de Messias. Ja. Waarvan wij weten, geloven, weten dat het Yeshua is, uh, Yeshua van Nazareth. Maar leeft profetie in Israël op dit moment? Als we, als uh, we, als we, bij meenemen... sommigen wel, ja. ja, maar nog niet zo sterk. Maar Bijvoorbeeld een man als Naftali Bennett, een van de ministers van... Mm -hmm. nee, Economische zaken heeft hij, ja. Ja. Mm -hmm. Die leeft helemaal bij het woord. Ja. En zijn idee is, laten we zo gauw mogelijk de Westbank annexeren. Ja, maar de wereld kreunt net een ja, hoe dan? Ja. Die zijn, zijn al zo tegen ons, er worden er nog meer. Ach, wat we ook doen, zegt Naftali. Uh, wat we ook doen, de wereld is tegen ons. Ja. Maar wat je van heel veel, vooral orthodoxe Joden kan zeggen, is dat zij het woord in ieder geval kennen. Ja. Maar kennen ze ook de profetie? Kennen ze ook het leven wat in die profetie zit? Zij zitten veel meer in de Torah van de Tenach. Ja. Dat is van het uitpluizen van de wetten. Ja. Het uitpluizen van toch ook geestelijke betekenis van verhalen die ze er toch wel uithalen. Ja. Maar van de begin aan heeft God hen een hart gegeven dat niet kan verstaan en niet kan begrijpen. Daar hoort dit eigenlijk dan ook wel een beetje bij. Daar uit. hoort dit ook, dat staat al in Deuteronomium. Oh, ja. God heeft u geen hart gegeven. En, en, en dat haalt de Heer Jezus aan. Want die preekt in gelijkenis opdat ze het niet zouden geloven. Die, ja. die maakt het verhuld, brengt ook het, het woord. Zijn messiaschap brengt die verhullend. Paulus laat het zien, want Paulus die haalt zaaien aan. Die zegt: God heeft hen een geest van diepe slaap mm -hmm. gegeven. Ja. Dus zij zijn slapend, sluimerend. Ja, aan, maar, aan, is... aan, aan, aan, aan, aan de heer Jezus, aan Golgotha, Aha. aan de opstanding voorbij gegaan. Ja. Zij leven nog steeds onder de termen van het oude verbond. En juist in deze tijd waar Israël onder spanning staat en de omringende ja. volken zeggen allemaal. Ja, uh... ja, daarom, daarom maakten wij dat ook mee. We reisden uh, naar een school in de zogenaamde bezette gebieden, ja. door de Palestijnen bezet dan. Ja. He. Ja. En uh, het was een Joodse school. En die vrouw, die vertelde, de lerares dat ze zoveel problemen hadden met terroristische aanvallen. Mm -hmm. En toen vroeg iemand van ons heel aarzelend, wanneer houdt dat nou op? Zegt ze aarzelend, zegt ze, wanneer Messias komt. Ja. Je? Dus dat weten ze wel. Ja, vooral, of dat verwachten ze wel. En onder vooral onder orthodoxe joden <coughs> leeft een levendige verwachting mm. van de komst van de Messias. Mm. Ik heb het verhaal wel eens verteld, van die, die Nederlandse knul, die liep mee in een demonstratie tegen Sharon, die toen uh, ja. De gazestruiken wilde, strook wilde uh, ontruimen van Joodse nederzettingen. Ja. En oranje was toen de kleur van het protest. Mm -hmm. En hij had zo'n oranje kroon op. Ja. En hij liep daar vrolijk mee. Komt een klein Joods meisje en trekt aan zijn jas. Hij kijkt. Is dit en ze zegt: Ataha <lacht> <lacht> ja ben jij de messias? Ja, ja, ja, ja. En als ja. al bij de kleine kinderen zo'n verwachting leeft. Dat, mm. dat is het, er is een verwachting. Ja. Ik denk dat bij. Veel orthodoxe Joden meer verwachting is dan wij zouden moeten ja. hebben volgens de gemeente van Philadelphia. Mm. Waarom werd die bewaard voor de uren der verzoeking hè, uit de Openbaring? Die goeie, een van de twee goede gemeentes van de zeven, omdat ze het bevel bewaard hebben mm. om mij te verwachten. Ja. En, en dat hoort de verwachting van iedere zondag te zijn. Heer wilt u spoedig komen? Ja, precies. Maar goed, eigenlijk is het dus eigenlijk onontbeerlijk voor de veldheren van Israël. Om het profetisch woord te kennen? Ja, uiteindelijk wel, ja. Wie weet in hoeverre ze het doen. Ja. Want het probleem is natuurlijk ook dat je het profetisch woord mag je nu niet in militaire termen vertalen en ook niet in politieke termen. Nee. Dat, dat, dat, dat doet er fatsoenlijk, maar durft alleen sommige orthodox Nederlandse volksvertegenwoordigers doen dat. Mm -hmm. Ook nog heel aarzerend, want anders ja. krijgen ze last met een gereformeerde achterban. Ja. Als ze dat profetisch gaan zien, hmm. en je weet wie ik bedoel, hmm. waar ik bewondering en respect voor heb, <tie> dat ze zoveel is zal opkomen, mogen de Heer ze daarvoor zegenen. Ja. Nee? Maar kijk, het profetische woord is ook eeuwig. Ja. Het geldt voor alle eeuwen heeft het profetische woord betekenis. Maar dat maakt het misschien soms ook wel een beetje moeilijk, om het te begrijpen. Omdat Natuurlijk. sommige profetieën hebben een, een grote waarde voor een bepaalde tijd, maar er zit er weer een dubbele bodem in voor later nog weer. Ja. Sommige Kun je dat uitleggen? Profet sommige profetieën lijken al vervuld te zijn. Ja. En daar zullen we, ik denk de volgende week, het over mm -hmm. hebben, over uh, Psalm 2 als we het daarover ja. hebben. Daar heb je een van die profetieën. Mm -hmm. nee? maar, uh, en, maar dat blijft betekenis hebben. Ze hebben ook een geestelijke betekenis. Mm -hmm. Profetie is niet alleen voorzeggen, nee? maar niet te voorspellen, dat is wat anders, dat is occult. Ja. Maar het is voorzeggen. voorzeggen. Ja. Profetie heeft ook een voorwaardelijke karakter. Ja. Amos die had een profetie, dat de plaag zou er sprinkhanen plaag zouden over Israël komen. Verschrikkelijk. En die sprinkhanen, hij zag dat de heren die sprinkhanen al aan het vormen was, mm -hmm. en dat ze er al bijna aankwamen. En hij bad een heel simpel gebed, "Heer, doe het niet, zegt hij, mm. en de Heer deed het niet. Ja. En toen zag hij op een gegeven moment een vreselijk vuur, een droogte, mm -hmm. dat over Israël kwam. En, en, en een vreselijke ramp. En hij bad weer, heren, doe het niet, want Israël is immers klein. En de heren deed het niet. Ja. En daarom moeten we het kennen en we moeten bidden. Uh, en, want, want, want dan gebeurt er wat. God handelt altijd op het gebed. Ja. Dan kan de profetie dan ook uh, voor jouw persoonlijke leven zijn? Ja, maar dan moeten we erg voorzichtig zijn. Want ja. er lopen in sommige gemeenten lopen er heel wat profeten die uh, een enorme dikke geestelijke duim hebben. Aha. En dan weet je... Als er een woord van de Heer in de gemeente komt, mm -hmm. dan kan dat uit drie bronnen komen. Het kan A, puur van de Heilige Geest komen. Ja. B, het kan komen vanuit het eigen vlees, vanuit je eigen geest. Eigen dat is rekenen. het meeste geval. Ja. Ja. En C, het kan puur uit de duivel zijn. Het hoeft ja. niet uit de duivel te zijn, maar het kan ook uit je eigen geest komen. Ja. En daarom moet profetie getoetst worden. Ja. Het kwam eens dus ook in de gemeente en er was een profetie... En uh, ik wou naar huis gaan en uh, het ging dan ook over, over mij, ik weet niet eens meer wat het was. Um, sorry, maar het ging... En, en toen kwamen de oudsten van de gemeente, we hebben die profetie getoetst en we geloven ook dat dat van de Heer is. Okay. En dat, dat, is, dat is goed, het moet getoetst worden. Ja, maar dan moet het ook gebeuren, uiteindelijk. Ja, ik, ik kreeg een... Uh, uh, ik krijg nog wel eens brieven van allerlei profetessen die er rondlopen. Sorry dat ik wat ladunkend doen, maar ja. uh, het, het, het, het, het is wat moeilijk volk. Ja. En nee, ik zeg, wordt uw provincie ook door de oudste van de gemeente uh, getoetst? Nee, schreef ze terug, wordt niet getoetst, want ik spreek de woorden des heren. Ja. Nou, dan zeg ik, dag lieve ja. zuster. Ja, want, want de profetie moet getoetst worden. Ja. En getoetst kunnen worden. En het moet getoetst worden. En uiteindelijk moet die ook gewoon uitkomen. En dan moet je uiteindelijk uitkomen. <laughs> dat is de beste toetsing. Ja, maar profeten ja. spreken ook vermanend ja. en bemoedigend. Ja. Dat is ook allemaal ja. elementen. Ja, het is soms lastig omdat God soms profetieën uitspreekt die pas over een hele tijd Dat uitkomen. kan ook, ja. ja. En hoe werkt profetie? Ja. Hoe werkt dat? Ook interessant. Niet op een gegeven moment... Die psalm zullen we misschien ook nog wel behandelen. Dan dankt David God voor zijn uitreddingen. Ja. En voor zijn, uh, uh, al die oorlogen die hij gewonnen heeft en, en de moeite die hij gehad mm. heeft. En dan nou, pakt hij zijn, zijn harp of zijn citer of wat het ook zijn mogen. En dan uh, gaat hij een lied maken. En, en, en ineens schiet die profetie uit over de eindtijd. Ja. Dan al zingend. Maakt de Heilige Geest, zich meester van David. Ja. En dan spreekt hij dingen uit die alleen nog maar in de eindtijd kunnen gebeuren. En die hij waarschijnlijk zelf niet eens begrijpt. Die zelf niet eens begrijpt. Dat, ja. dat zegt ook op een gegeven moment... Uh, nu begrijp je het niet, zegt ja. de Heilige Geest tegen Daniel. Ja. Maar schrijf het nou maar op. Ja, want aan maar, eind, eind de eindtijd zal er steeds mee, meer onderzoek ja, gedaan worden. Later zullen want <laughs> zullen mensen er wat ja. aan hebben. Ja. Snap je? Ja. Maar zo, zo werkt dat ook. Ja. Dat, uh, bijvoorbeeld, neem nou Psalm 22. Dat is die beroemde psalm van de Heer Jezus die die uitsprak aan het kruis. Mijn God, mm -hmm. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja. Verre zijn van de mijn verlossing, enzovoort. Maar dat slaat op de Heer Jezus. Maar verderop komen er allerlei eindtijdgebeurtenissen, mm -hmm. uh, gebeurtenissen van de Heer Jezus. Ja. Uh, neem nou Johannes, de mm -hmm. apostel. Die stond, die stond bij het kruis, was de enige die trouw was. Die, en die stond daar en die had zijn armen om Maria geslagen, want die had ook niemand... Al de broers van de heer Jezus, hè, die waren uh, tegen hem. Mm -hmm. En die waren doodsbenauwd dat ze ook gearresteerd zouden worden. Ja. Hoe komt dat dan, dat Jacobus de hoofd van de gemeente werd? Hoe is die dan tot bekering gekomen? En Judas is ook al tot bekering ja. gekomen. Ja. Een quizvraag van maken voor de kijkers? <laughs> geef het antwoord maar. Ja, wat zeg je? Geef het antwoord maar. Geef het antwoord maar. Ja. Oh, dat is toch jammer, ik had net zo'n <laughs> leuke vraag. Maar, ik, Johan, de Heer Jezus is aan Jacobus zelf verschenen. Lees mm. me in 1 Corinthe 15, als ik me goed ja. herinner. Uh -huh. Hij verscheen aan Petrus, hij verscheen aan de vrouwen, hij verscheen aan de apostelen. Thomas. Hij verscheen aan, aan Thomas, hij verscheen aan uh, een groep, groep van 500, ja. Ja. en aan Paulus. Uiteindelijk is hij ook aan Jacobus verschenen. Mm. En zo is hij dan tot bekering gekomen. Ja, precies. En Jacobus was een groot uh, kenner van het Oude Testament, mm -hmm. van het Oude Testament. Ja. Hij was een groot kenner. Ja. Want in Israël was het, de oudste zoon moest opgeleid worden tot timmerman. Ja. Hij uh, moest zijn vader opvolgen. Uh -huh. En de tweede zoon, die was bestemd voor Torah-studie. Okay. En dat was Jacobus, de ja, tweede precies. zoon. Ja. En daarom wordt de Heer Jezus ook de timmerman uit Nazareth genoemd. Mm -hmm. Dat is heel interessant allemaal. Ja. Ja, zeker. Maar goed. Uh, die profetieën, uh, die, die, die, die komen uit. En uh, hoe werkt dat? Uh, gods geest maakt ze, meester. En ze krijgen allemaal soms ook, ook flitsen van, van, van, van vervullingen. Ja. Een flits van dit, een flits van dat. Daarom zegt Paulus ook: Onvolkomen is ons voorop te Dat is niet dat de Heilige Geest onvolkomen is. Mm. Nee, natuurlijk niet. Het is volmaakt. Ja. Maar. De geest van de greep, de greep van de geest op iemand die kan, is, is, is nooit volkomen. De ja, maar... geest van de greep op de heer Jezus was alleen volkomen. Ja, Wij blijven mensen. Ja, en daardoor komt profetie vaak niet helemaal goed over. Wat je nog wel eens hoort is dat uh, als iemand zeg maar, een bepaalde tekst gebruikt in Gods woord of God heeft iemand iets duidelijk gemaakt hè, wat met profetie ja, kan... te maken heeft... Dan wordt door andere groeperingen soms gezegd van ja, maar dat was dat is dat kun je niet zo doen. Want het was specifiek geschreven voor Israël en dat is niet voor jou bedoeld. Profetie heeft een veel wijdere betekenis. Ja. profetie ook al het woord is ook voor, voor, voor, voor jou en voor mij en voor de kijkers onbegrensd. God gebruikt het onbegrensd. Dat staat, dat staat ook ergens in de Bijbel. En ik meen in Psalm 119, uh, Gods woord is ja, dat staat in Psalm 119. Gods woord is eeuwig. Laten we maar even kijken, die Psalm 119, is prachtig mooi. Het duurt alleen zo lang voor je hem uit hebt. Het is een hele lange, hè? Dus dat is de langste die, die er is. Vond, dat vond ik op de laag school altijd wel een beetje lastig. Psalm gelezen. 119, vers 89. Dan zitten we zo'n beetje op de helft. Psalm 119, vers 89. Even kijken. Voor eeuwig, o heren, houdt uw woord stand in de hemelen. Ja. Het is ook in de hemelen vastgelegd. <laughs> En voor eeuwig houden ze daar het woord van God bij. Ja, ja. En dat geldt ook voor eeuwig. En dan gaan we naar Psalm 96. Uh, nee, nee, uh, vers 96. Hier heb ik. Vers 96. Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is onbegrensd. Ja. Uw woord is onbegrensd. Daarom beginnen ze met het jaarlijkse lezen van de Torah. Bij de Joden mm. beginnen ze met. Uh, Rosh Hashanah geloven, beginnen ja. ze weer opnieuw met Genesis 1, vers 1, en gaan ze zo de hele nacht door. Okay. Ja. En dan staan we, tenslotte vinden we nog vers 160. 160. Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. Ja. En Jezus zegt ook zelf, uw woord is de waarheid. Ja. Het hele schrift, Daar wordt de schrift zo vaak afgekraakt. Ja. En het profetisch woord heeft voor alle tijden betekenissen, maar wat je ook net zei, voor een speciale tijd heeft een speciale betekenis. Ja. Het Messias zijn van de heer Jezus had voor Israël een zeer speciale betekenis toen hij hier op aarde was. Ja, dus een profetie kan heel specifiek gericht zijn op Israël. Ja. Maar als God iets duidelijk wil maken aan een mens, kan hij die evengoed diezelfde profetie gebruiken om in jouw persoonlijke leven te spreken. Ja. Maar dan heb je één... Als ik zeg, criterium wat je altijd mm -hmm. vast moet houden, in de mond van twee of drie getuigen, ja. zal alle ding bestaan. Ja, Denk erom, dus als je denkt, de heer die geeft me deze en die provincie, ja. mm -hmm. dan moet je wel uh, een tweede of derde getuige vragen. En, zoals iemand die, zag er vreselijk uit tegen een bepaalde spreekbut op mm -hmm. die die had, ergens voor een grote club. En, in uh, de dan wat hij, en toen uh, was hij aan het bidden. En toen hing daar in zijn badkamer, toen hing daar een, een, een doek voor zijn, uh, zijn, zijn badhanddoek. En, uh, het eerste woord wat hij tegenkwam van de dag was shalom. Ja. En, en, en, en, en, en toen las hij in zijn stille tijd ook nog, ik meen dat het Psalm 108 was, maar ik weet niet dat mm. verhaal, dat is. Uh, ik, me, ik meen dat het Psalm 108 was. Mm -hmm. Misschien dat ik het tegenkom als ik Psalm 108 lees. Uh, Psalm 108. Nee, ik kan het uh, niet uh, vinden, psalm ont... Oh ja. Uh, ik wil het morgenrood wekken, later. Uh, mijn hart is gerust, o God. Ik wil zingen, ik wil psalm zingen. Waak op, harpen, sieter. Ik wil het morgen ook wekken. Hij ja. was vroeg in de ochtend, Aha, was het. Ja. Nee, ik zal u loven, heer, onder de volk. En uw psalm zingen, onder de naziën. Ja. Nou, hij ging vrolijk ging hij naar die samenkomst toen die grote samenkomst. En was door twee getuigen uit het woord, onafhankelijk. Was hij bemoedigd, die morgen. Ja. En zo werkt dat. Ja, precies. En ja. dat mag je ook op jezelf toepassen. Ja. Want God, die kent geen aanzien des persoons. Ja, maar dat ja is zo, dus... zo staat er ergens. Ik, ik weet niet zo welke persoon het is, maar er staat. Ik heb uh, God er twee, één keer gesproken, ik heb het twee keer gehoord. Ja, ook uh, dus, dat, ja. Dus je moet eigenlijk gewoon altijd een bevestiging krijgen. Altijd een bevestiging. Als God spreekt, dan komt hij ook met een bevestiging. Ben je, je dat... zo ook met Family Seven begonnen? Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja. Ja. <laughs> Sorry dat ik het vraag, maar. Uh, ja, die, dat is op meerdere manieren uh, bevestigd, uh, ja, ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat, dat voert te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Ja, ja. Dat is een heel verhaal, maar uh, nee, dat is, dat, ik denk dat in mijn leven dat in ieder geval heel erg heeft gewerkt. Dat ik ook altijd wel gezocht heb naar die bevestiging, dat die heer gewoon duidelijk uh, spreekt. Ja, ja. Als we kijken naar de Psalmen en de profetieën, hoe werkt dat nou met David? Uh, hij, hij, uh, je zei het dus straks al, hij begon te zingen en de geest neemt over. Uh, en hij begint dan uh, te profeteren. En dat wordt dan opgeschreven. Uh, gaat ja. dat, komt, komt dat de heden ten dagen nog steeds voor? Zoals nou, de uh, Bijbel. Nog David één voorbeeld uit de deed. Bijbel, die ja. profeten, waar Saul naartoe ja. moest. He, die begonnen ook te zingen en saal, ja, ja. die begonnen ook mee te spelen, ja. en dan komt de geest daar overheen. Ja. Ja. Uh, mijn dochter die zei wel eens, als ik een goede zangdienst heb gehad, kan ik beter naar de preek luisteren. Hmm. He, die, die, die, die lofprijs, het zoeken van God, ja. uh, het luisteren, dat bevordert het werk van de Heilige Geest in je hmm. hart. Het is nou eenmaal een gegeven. Dat, ja. uh, dat is wat, wat ze in de occulte sfeer het in trance komen noemen. Ja maar, ja, maar alleen het noemen daarvan mijn mij zenuwachtig. Ja. ja, dat begrijp ik. <laughs> ja, dat Want dat zover... is wat, zeg we de naaper. De, de, de Satan moet dat naapen. En, ja, ja. en dus wordt het ook heel vaak verkeerd gebruikt van als mensen ja, ja. naar binnen komen. Dat, dat men denkt van ja, dat is hetzelfde als wat, uh, wat uh, occulte mensen ja, ja, doen. Ja, ja, maar Paschaan. waar we het vorige week over, vorige keer, ik weet niet wanneer je het in mm Duits -hmm. zendt, over de actualiteit van deze tijd. Ja. Niet, uh, het Midden-Oosten en de wereld snakt naar vrede. Ja. En ik vrees dat er inderdaad een soort wereldleider komt. Ja. Uh, misschien er Erdogan denkt dat mm hij -hmm. het is van Turkije. Oh. En, en, en Ahmadinejad dacht dat hij het was. Ja. En, en Morsi dacht dat hij het was. Maar dat het best kan zijn dat er een islamitische wereldleider komt. Mm. Waar iedereen zegt, oh, die heeft pas vrede gemaakt. Ja, en, en, ja. en die brengt voorspoed en welvaart. Ja. En dat ook een deel van Israël daarin trapt, behalve dan de orthodoxe. Ja, en dat de paus eraan meedoet. Mm. Die dan, en, en, en dat we dan eerst die antichrist krijgen. Dat is een heel ja. angstige zaak. Ja, dat is ook geprofiteerd. Dat is ook geprofiteerd, dat komen. Ja. Maar dan, dan zien we ook, die antichrist, die komt uit een woelige zee. Ja. staat in openbaring ja. 13, is dat geloof mm -hmm. ik. En staat dan... Uit het, het, een, een, een woelige zee, een, een, een, een drukke zee en een woelige zee, de zee is de volkeren, die woelig zijn naar het Midden-Oosten, ja, ja, ja. daaruit zeker. komt dus het beest uit de zee. Ja. Nou, daar gaan we zeker nog uh, verder over spreken in de komende tijd, want onze, onze tijd zit er nu helemaal op. Uh, psalmen, heel interessant, profetieën in de psalmen nog interessanter, zeg ik dan. Oké. Okay. Klopt dat? Ja, ja, dat is het. Nou, de psalmen is natuurlijk veel meer dan profetie. Ja. De psalmen, dat is uh, bemoediging. Het zijn de gebeden naar God. Daar doe je door bidden. Uh, mm. Daar word je door bemoedigd. Ja. Uh, daar, die psalmen, die leggen je de weg van God uit. Het is zo ontzettend heilig, die psalmen. Ja. Ik geef wel eens de mensen het advies, dat moet u doen hoor. Eet elke dag een psalm. Ja. Want ze zeggen wel eens... Uh, een apple a day ja. keeps the doctor away. Ja. Een appel per dag houdt de dokter de, ja. de deur uit. Een ja. psalm a day keeps the devil away. <laughs> dat is een heel goed advies. En dat moet je doen, ja. maar begin niet met psalm 119. Nee, geen psalm 1. Het begint met psalm 1, ja, de rechtvaardige. <laughs> Precies. Oké. Okay. Ja? Nou, hartelijk dank Jan voor je uitleg. En ik denk dat deze adviezen, uh, ja, die kun je bijna gewoon niet overslaan. Het is gewoon goed om... Uh, uh, elke dag een psalm te eten. En uh, met dat, bij dat advies sluit ik mij gewoon aan. Graag tot de volgende aflevering van de Ze maakten een verbond met Israël. En het was fout van Jozua, het was fout van die Chimeonieten. Maar de die honoreerde dat verbond.